Hoor had de Wakiri met het NOS-journaal. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het aantrekken van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 gaan verrechters aan tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen omdat er geen plek is in de rechtbanken. De Drentse wielerwedstrijd Slag om Norg gaat zaterdag niet door. De politie heeft te weinig agenten om het evenement te begeleiden door mogelijke boerenprotesten in het hele land. Slag om Norg is een officiële wedstrijd van de internationale wielerunie UCI. En daarom moeten er agenten van de landelijke eenheid bij zijn, maar die zijn er niet genoeg. Door het afblazen kan de wielerwedstrijd volgend jaar een lagere status krijgen van de UCI. De Vrije Universiteit Amsterdam sluit definitief het Mensenrechteninstituut. Het centrum kwam begin dit jaar in opspraak... na de onthulling dat het instituut werd gefinancierd door een Chinese universiteit. Verder bleken medewerkers verschillende keren in China te zijn geweest... waar ze het vaak publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. De hoogste voetbalcompetitie van Oekraïne gaat ondanks de oorlog volgende maand weer van start... De minister van Sport schrijft op Facebook dat de bal op 23 augustus weer gaat rollen. Op die datum is het Nationale Vlagdag en de dag erna wordt de onafhankelijkheid van Oekraïne gevierd. De minister schrijft dat met veel verschillende instanties, zoals de politie en de krijgsmacht, wordt samengewerkt om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. De wedstrijden worden zonder publiek en onder een staat van beleg afgewerkt. En dan het weer. Opklaringen en minima vannacht tussen de 9 en 15 graden. Lokaal kans op een mistbank. Morgen flink wat zon en weinig wind. Het wordt 25 graden in het westen tot 30 graden in het binnenland. Ook woensdag is het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. Nergens anders hoort u de muziek zo hard. Maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. bij het tweede uur van Play It Loud. En als je nog steeds luistert, mijn dank daarvoor. Je hoorde net als uuropener Deep Purple met hun cover van The Doors klassieke Roadhouse Blues die we terugvinden op het album Infinite uit 2017, alweer. Het origineel dateert alweer uit 1970 en was geschreven door Jim Morrison toen hij na drie weken wakker werd na een druk slaap. Dit valt te herleiden aan de tekst, I woke up this morning and I got myself a beard. Maar Deep Purple heeft er in hun cover beer van gemaakt. Alice Cooper dacht destijds dat het nummer over hem ging, aangezien hij toen behoorlijk alcoholverslaafd was. Het nummer wordt gezien als een perfecte roadtripplaat, dankzij de heerlijke groovy melodie. In het eerste blokje van dit tweede uur beginnen we met de grootmeesters van de trash metal, Metallica, die met hun uh, gelijknamig album 1991 hun grote doorbraak hadden en toen de tijd ook een druk toerschema. James Hetfield en Lars Ulrich schreven het nummer Wherever I May Roam als gevolg van hun leven onderweg tijdens de toeren. Het nummer beschrijft hun reizen tijdens en aan het eind van deze tour. Kirk Hammett had het jaar daarvoor een huis gekocht... en door het drukke schema nog geen tijd gehad om het huis te zien. Je hoort Metallica's vijfde single van het album nu... Wherever I May Roam, met de de mannen van SOAD... oftewel System of a Down. Dan we daar natuurlijk met de Highway Song. Van het gestilde album uit 2002. Waarvan je zou denken dat het gaat over rijden op de highway gaat. Maar meer een diepere betekenis heeft. En gaat dus over de keuzes die je maakt in het leven. En de richtingen die het dus op kan gaan. Maak geen verkeerde keuzes. Want je kunt maar één keer de goede keuze maken. Dat is de boodschap. Het album werd opgenomen tijdens de Taxi City sessies. Maar lekt uiteindelijk op het internet. Iets wat een veelvoorkomend probleem was in 2002. En de band was daardoor genoodzaakt het album eerder uit te brengen. Ze deden daardoor ook geen moeite of weinig moeite... voor de verpakking van het album. En ze lieten het lijken alsof het een thuisgekopieerde cd was. Er verscheen dus ook geen cover of boekje. Zoals verwacht verkocht het album ook erg slecht ondanks dat SOED of System of a Down de nummers wel wilden uitbrengen zoals ze bedoeld waren. Wel een heerlijke roadwayplaats zoals veel van hun nummers. Tijd voor heerlijke Keltische folkpop, uh, folkpunk van de Dropkick Murphys uit Quincy, Massachusetts. Al sinds 1996 bestaat deze band beïnvloed door de traditionele artiesten als de Dubliners en de Pokes, maar ook door punkbands als de Ramones, de Sex Pistols, de Clash en Swinging Others. Oké, CDC wordt als invloed genoemd en zelf zeggen ze... de ACDC onder de Keltische punkrock... te willen worden. I'm Shipping Up to Boston werd hun populairste nummer... dankzij de film The Departed. Maar ook Rose Tattoo werd een van de populairste nummers. Live zijn ze een waar feestje en dat kan ik beamen. Als je ooit de kans krijgt deze band live te zien... zeg ik meteen doen. Met hun versie van de traditionele... Rocky Road to Dublin uit 2001... van het album Sing Loud Sing Proud... was de band zeker niet de eerste. Vele Keltische muzikanten... En en bands of rockbands gingen hun voor. En zelfs de Rolling Stones deden dit nummer in 1995. Een nummer dat uit de 19e eeuw komt... is van Ierse afkomst en geschreven door de Ierse dichter D.K. Gavin. Ook wel de Galway Poet genoemd. Over een man en zijn ervaringen als hij van huis in Tuam, Ierland... via Dublin te voet afreist naar Liverpool in Engeland. Harry Clifton heeft het lied populair gemaakt... Ik zeg, luister dus en je krijgt meteen zin om naar het prachtige Ierland af te reizen. was be Fire! When I asked how much it cost to Oh to pay All of a sudden I brought her home She put on the key, let's the silver chrome She's my wife, she's so rad And she's the best ride I ever had She's my wife, she's so bad And she's the best ride I ever had When I imagine me and her is wordt je de zweden van Millen Cullen met Fox afkomstig van het album Penny Bridge Pioneers. En gaat dus niet over de vos, maar in feite over een motorfiets. En degene omschrijft zijn liefde daarvoor alsof hij zijn vrouw van zijn dromen omschrijft. Het is niet zozeer een reisgeoriënteerd nummer, maar het geeft wel het gevoel van er op te uit te willen trekken met de motor om een roadtrip te maken. Een heerlijk lekker vlot nummer dus. Waar kan dat dan bijvoorbeeld perfect als in het schitterende Zweden waar de band natuurlijk vandaan komt? Lange uitgestrekte wegen met onafhankelijkheid eindige bosgebieden en waar de kans dat je mensen tegenkomt erg klein is. Ik krijg er nu al zin in. Ook in vakantie al. Ben ik een maandje geleden al weg geweest. Voor veel mensen is hun vakantie al begonnen en speciaal voor jullie draai ik nu graag de volgende scorpions klassieker met de toepasselijke titel Holiday van hetzelfde album Love Drive uit 1979, waar ik vorige week nog de titel van de titeltrack van heb gedraaid. Dus hier komt die Holiday. Van Sully Godsmack met Serenity, van het album Faceless uit 2003. Het was geïnspireerd op het boek Ghost Rider Travels on the Healing Road van Rush-drummer Neil Peart. De zanger Erna was vroeger ook drummer en een groot fan van Peart. Het boek gaat over de roadtrap dat Peart had gemaakt dwars door Amerika op zijn motor... na het tragische overlijden van zijn dochter en vrouw. En wat hem ook heeft geholpen dit verlies te verwerken. Erna houdt ook enorm van motoren en was erg geraakt door dit boek. Ook er had Erna een demo gestuurd naar Peert... en gevraagd of hij mee wilde spelen op een nummer. Maar helaas was Peert niet in de gelegenheid vanwege zijn drukke toerschema. Hij zei wel dat hij het nummer goed vond en wenste Erna het allerbeste. Want één rustige ballad gaan we te gauw door naar de volgende uh, relaxte plaat. Wat een van de rustigste nummers is van Weezer's Green Album. Maar wel het ultieme vakantiegevoel geeft. Island in the Sun is de ideale plaat om te luisteren... terwijl je met je geliefde naar een tropisch eiland vlucht. Chill en geniet van deze zomerplaat. Mocht je daadwerkelijk naar een warm eiland vliegen binnenkort. Uit 2001 hoor je de tweede single van het groene titeloze album... Island in the Sun. Komt die? En de sun die eigenlijk een beetje uit de toon valt in mijn Play It Loud uitzending, maar niet minder lekker is. Hoorde je Bon Jovi natuurlijk met Wanted, Dead or Alive uit 1986 van het album Slippery When Wet. Dit nummer omschrijft op een cowboyachtige manier het eenzame leven van een rockster. Sinds het uitkomen van een debuutalbum in 1984 speelde Bon Jovi zo'n 300 shows in het jaar. En schreven ze in hun resterende tijd aan nieuw materiaal. Dit nummer werd in één dag geschreven door John Bon Jovi en Richie Sambora in de kelder van Samboras moeder. Het schrijven ging zo snel, omdat het ging over hun ervaringen tijdens de toeren. De videoclip die hiervan uit werd gebracht, werd in het zwart-wit opgenomen... omdat er geen kleuren-tv is in het Oude Westen. En liet beelden zien van de band van die van stad naar stad reizend voor hun optredens. Bon Jovi zong zojuist over hun Steel Horse, waarmee de tourbus werd bedoeld. Zongen de mannen van Poison over hun Iron Horses of Chrome... waarmee ze overduidelijk hun motor bedoelen. Veel hardrock en metal bands zijn gek op motoren en het daarmee toeren natuurlijk. Vooral in de jaren 80 was dit erg populair. Judas Priest is wellicht een van de bekendste metalbands uit deze tijd, die deze look hebben overgenomen, van andere bands zoals Motorhead. Ook Poison hield enorm van motoren, wat weer te horen is op hun Ride the Wind, die ik zo dus ga draaien voor jullie. Het was de derde single van het Flesh Blood album uit 1990, en is wellicht een van de bands best geschreven nummers ooit, met een heerlijke country-western vibe. Hots of fire mm, Streets of stone Modern Warriors Sand ...draaide ik het nummer Need for Speed van Saxon. Dat ook perfect past in de uitzending van vorige week. En dat van snelle auto's en racen. Maar aangezien ik al een ander nummer draaide van Saxon... ...draaide ik hem gewoon vandaag wel. Dan zijn we bijna aangekomen aan het einde van deze uitzending. Maar eerst nog even wat uitleggen natuurlijk. De titel over uh, niet for Speed is natuurlijk wel duidelijk. Het gaat, uh, uh, gaat over de behoefte om snel te zijn. Een heerlijk nummer dus voor een roadtrip. Al moet je uiteraard wel uitkijken dat je het gaspedaal niet al te ver intrapt. We sluiten de avond af. Maar niet voordat ik de laatste plaats van vanavond heb gedraaid... met eerder genoemde Motorhead. Lemmy mag vanavond natuurlijk niet ontbreken. En ook hier moest ik kiezen tussen een paar passende nummers voor het thema. Helaas kan er maar één de winnaar zijn. De keuze tussen Iron Horse en Riding with the Driver. Uh, werd uiteindelijk de laatst genoemde. En het nummer kwam al oorspronkelijk uit... op Orgasmatron uit 1986... en werd opnieuw uitgebracht in 2010. Net als Iron Horse... gaat ook dit nummer over snelle motoren. Maar in tegenstelling tot Iron Horse... werd Riding With The Driver niet als single uitgebracht. Mijn tijd zit er vanavond weer op. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben... van de voorgeschotelde muziek en achtergrondinformatie. Ik bedank jullie weer voor het luisteren... en hopelijk tot volgende week... met alweer het derde zomersthema deze maand. Slaap lekker voor zo... En Well done, muzzle!